Levi van Eck met het NOS-journaal. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is op de plek waar vanmorgen advocaat Dirk Wiersem werd doodgeschoten. Halsema noemt het een afschuwelijke moord en een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtsstaat aantast. De 44-jarige Wiersem werd vanmorgen in Amsterdam buiten Veldert geliquideerd. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. De politie is op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 16 en 20 jaar. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... is vandaag de hele dag afwezig tijdens de algemene politieke beschouwingen... in verband met de liquidatie op advocaat Dirk Wiersum. Vanwege die liquidatie zal vandaag de rechtsstaat waarschijnlijk hoog op de agenda staan. De eerste spreker was Geert Wilders. Een groot deel van zijn spreektijd gebruikte hij om aandacht te besteden... voor zijn proces in de minder Marokkane zaak... Hij noemt het een corrupt politiek proces dat volgens hem meteen moet stoppen. Tien Nederlandse plofkrakers zijn in België veroordeeld... voor het opblazen van zes Vlaamse bankautomaten. De celstraffen variëren van drie jaar tot dertien jaar. Bij de plofkraken in 2018 verspreid over heel Vlaanderen... werd in totaal ruim 800.000 euro buitgemaakt. De zes veroordeelden komen uit de regio Amsterdam en Utrecht. Ze gebruikten gas- en stroomstootwapens om de automaten op te blazen. In het ziekenhuis in Groningen staakt het personeel voor betere arbeidsvoorwaarden. Alle afdelingen in het ziekenhuis draaien zondagsdiensten... waardoor operaties en afspraken niet doorgaan. In totaal worden ruim 400 patiënten niet behandeld. Medewerkers zullen alleen spoedeisende zorg verlenen. De komende maand gaan nog meer ziekenhuizen op deze manier actie voeren... voor betere arbeidsvoorwaarden. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 5%.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 Goedemiddag naar uh, Zandvoort Lunch bij ZFM Zandvoort, het geluid van Zandvoort. Van 12 tot 2 weer een gezellig programma. En als ik gezellig zeg, dan bedoel ik ook gezellig, want we hebben heel gezellige gasten in de studio. Bij ons uh, aan de tafel niemand minder dan Veerle Akkerstaf en Daniela Onk... Twee dames die mede uh, zorg hebben gedragen voor een groot succes in de filmwereld. We gaan er straks alles over vertellen. En uh, als sidekick is vandaag meegekomen Lea Bos. Welkom Lea. Wel. En uh, Lea gaat ons straks alles vertellen over de nieuwtjes vanuit de regio... En ze heeft een waanzinnig lekker liedje meegenomen voor als liedje van de sidekick. Hele goede keuze, prachtig. Maar daarover straks meer. We gaan u natuurlijk ook vertellen wat we kunnen verwachten op het gebied van het weer. Maar uh, eerst wil ik toch een hartelijk welkom heten aan onze twee liefdallige dames... die vandaag de gast zijn in ons programma Veerle Akkerstaf. En Daniela ook. En ik mag jullie van harte feliciteren met een prachtige prijs met jullie film Troebel. Die ja. jullie hebben omgedoopt in het Engels, hè, omdat ja. die internationaal is gegaan. Ja, klopt. En ja, Troebel, dat is dan een uh, naam die niet helemaal uh, lekker uh, <laughs> de oren ingaat. Nee, dat nee, is niet zo Engels, <laughs> hè? Ik ga even een ander achtergrondmuziekje erbij zoeken. Want deze is wel een hele drukke. <laughs> ja. Vertel, uh, dames. Uh, hoe, hoe hebben jullie de film omgedoopt? Uh, de film heet Blurred in het, uh, in het Engels. En eh. Uh... Ja. <laughs> nou, dat klinkt heel troebel veerlijk. Ja, <laughs> In ieder geval hebben jullie blurt ingezonden om, denk ik, tenminste, ja? ja jullie hebben hem ingezonden om mee te dingen naar een prijs En uh, dat, dat gaat een beetje uit de hand lopen, geloof ik. Hè? Want één hebben jullie op zak nu. Eén ja, prijs. Ja, we hebben de European Cinematography Award gewonnen. Voor Mijn de God. beste Nederlandse film. Wat een, on, wat een, wat een waardering. Ja, hè? het oh. is echt, uh, echt waanzinnig. Um, ja, kijk, we hebben natuurlijk onze film hebben naar meerdere festivals ingestuurd. Met de hoop dat we geselecteerd zouden worden. Nou, vaak is dat al een hele kleine kans. Want vaak worden er duizenden films naar een internationaal festival gestuurd. Dus het feit dat je geselecteerd wordt, is al echt een enorme eer. Uh, nou ja, vooral als maker. Um, nou ja, en als je dan ook nog genomineerd wordt voor een prijs... is dat natuurlijk helemaal fantastisch. En als je, dan nog en als winnt... je hem dan ook nog wint, Veerle. Ja, ja, ja ik, ik is, kan ja. me voorstellen, want... Uh, jij bent zelfs nog beginnend regisseuse, hè? Ja, klopt. Dus ja, dan verwacht je toch echt niet... dat je, dat je eerste uh, echte eigen film, zeg maar... je echte project, al meteen zo aanslaat natuurlijk. Nee. Dus dat, dat moet overweldigend zijn geweest voor je. Ja, het is, het is ja, ongelooflijk eigenlijk gewoon. Omdat ja, ik ben deze film gaan maken... in het teken van mijn afstuderen aan de Amsterdam Filmschool. Dus het is ook mijn eerste echte, nou ja, fictiefilm. Ja, dan ging ik dat project in met het idee van... nou, als we iets kunnen tonen wat vertoonbaar is... dan uh, is het al <laughs> fantastisch. Dat werd de, onder, de onder, understatement of the year. Ja, ja. ja. Leuk. Ja, nee, het ja. Is echt uh, waanzinnig. En ik vind het vooral ook heel erg leuk voor nou ja, onze crew ook. Want die zijn natuurlijk ook het project met mij aangegaan. Ook niet wetend van, nou, wat voor kwaliteit komt er dan uit? Ja. Um, ja, het is ook waanzinnig voor hun natuurlijk dat we zoveel... Uh, waardering krijgen in de internationale uh, filmwereld. Zeker weten. Ja. We gaan straks even verder praten. Dit was een mooie introductie, uh, Veerle. Fantastisch. En uh, we gaan even een muziekje draaien. En dan gaan we straks door op dit onderwerp. Want we willen okay. natuurlijk alles weten. <lacht> alles goed. We gaan luisteren naar The Beatles While My Guitar Gently Sweeps. Sweeps wil ik zeggen. <lacht> Nay, he weeps. <laughs> while my guitar gently weeps. Prachtig nummer. Uh, voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Uh, dit is het programma Zandvoort Lunch op ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. U kunt, ons, uh, niet, uh, u kunt niet alleen naar ons luisteren trouwens. Maar u kunt ons ook zien hè, op uh, zfm-live.nl. Kunt u uh, via uw... Uh, Computer devices, uh, gezellig meekijken. Iedereen zit al heel vrolijk te zwaaien alle kanten op. Dus uh, kijk en luister gezellig mee. En uh, fijn dat u er bent. Want zonder u hoeven wij natuurlijk geen programma's te maken. En uh, ik zei net, uh, ja, we zijn aan het zwaaien. Maar wie zwaaien er dan allemaal? Ik ga het nog één keer zeggen. Uh, Veerle Akkerstaf is hier in de... Studio samen met Daniela Onk. En uh, zij zijn twee van de mensen die hebben gewerkt aan een prachtige film. Dat was een afstudeerproject. En dat afstudeerproject heeft enorme waardering gekregen. Overal in het buitenland. En we hebben het er net over gehad uh, dat, uh, dat er een prijs is binnengesleept met deze film. Ja. Uh, vorige week hebben jullie die prijs ontvangen. Maar ik zou het nog één keer kunnen zeggen... want ik kan het je niet navertellen. Het is zo mondvol. Ja, yeah, de European Cinematography Award kijk. hebben wij gewonnen. Kijk eens even, kijk eens even. Fantastisch, helemaal geweldig. En uh, dat, dat op zich is natuurlijk al fantastisch nieuws. Ja. Uh, helemaal overweldigend. Dat verwacht je natuurlijk nooit met, met, met zo'n afstudeerproject. Nee. En uh, nu, nu, nu gaat er nog veel meer gebeuren. Hè? Want het gaat waarschijnlijk helemaal niet bij deze prijs blijven. Want het wordt nog spannend. Ja, we zijn ondertussen uh, nou ja, sowieso geselecteerd... voor verschillende festivals in Amerika, uh, maar ook in Australië. Um, we zijn nu net, gisteren hebben we dat te horen gekregen... zijn we als halve finalist geëindigd... bij het Australian Independent uh, Film Festival. Nou, dat is echt een heel groot festival. Uh, dus daar ben ik ook echt... Echt mega trots op. Ja, dat op zich alleen al dan. Ja. Hè? Ja. Ja. ja. En we zijn nog genomineerd voor beste internationale korte film. Ook uh, bij International Shorts in Melbourne. Dus dat is uh, wow. super okay. spannend. Wow. Um, nou zeg je, het is een ja. korte film. Hè? Ja. Hoe, hoe lang duurt de film? Ongeveer 20 minuten. 19, 20 minuten. 19 minuten en 44 seconden. Op. Om precies okay. te zijn. <laughs> <laughs> is dat inclusief aftiteling? Ja, inclusief in alles. Okay. Mm -hmm. ja. Ook nog, ja, ja, ja, ja. ja maar het is natuurlijk juist ja, 19 minuten. Dan denk je bij jezelf: jeetje, kort filmpje, ja. maar je weet dan wel in die 20 minuten, zeg maar, laten we hem even voor alle makkelijkheid houden een heel verhaal neer te zetten... wat dus dermate indrukwekkend is... dat je de prijzen mee gaat winnen. Ja. Ho, uh, uh, nou, ho, het... hoe, hoe, hoe dan? <laughs> ja, ja. goede vraag. Ja, ik vind wel zelf korte verhalen en korte films... een van de moeilijkste dingen om te maken. Omdat ja. je inderdaad heel weinig tijd hebt... om een karakter te ontwikkelen... en om echt een verhaallijn neer te zetten. Um, dus we hebben daar ook ja, ruim een jaar over gedaan... om dat script goed te kunnen krijgen... Um, ja, hoe dan ja, ja heel veel knippen. Het begint lang en dan steeds meer dingen eruit halen... totdat je echt bij de essentie komt van, uh, van het verhaal. Wat heel mooi is, veerlijk uh, vind ik... dat jij inderdaad in die twintig minuten dat hele verhaal vertelt. Mm -hmm. Want ik weet ja, nog, precies. Dat, toen ik uh, ja. Ja, bij je aanschoof... van, goh, zou je dat misschien willen doen? Of, nou, kom auditie doen, heb ik gedaan. Dacht ik van, ja, ik dacht eerst een korte film, tien minuten. Nou, <laughs> wat ga je dan vertellen in tien minuten? Ik was heel ja. benieuwd. En toen zag ik dat script en toen waren we bezig... en toen waren we aan het draaien en toen uiteindelijk zag ik het. Toen dacht ik, wow, je hebt echt dat hele verhaal gewoon weten te vertellen... in die iets langere, ja. maar toch nog steeds <laughs> korte tijd. Ja, echt ook, heel knap. Ja, ik moet wel toegeven dat ik een beetje eigenwijs ben geweest. Dat is ook wel kenmerkend voor mij. Maar kijk, voor mijn afstuderen was het de bedoeling... dat de film tien minuten zou duren. Ik heb er ongeveer dubbele van gemaakt. Ik heb gezegd, van, joh, ik wil gewoon echt vertellen wat ik wil vertellen... en dat ga ik niet korter maken... Um, en dit was dan ook wel echt het maximum waar het in kon, zeg maar. Uh, ja, ik ben maar, blij waar... dat je eigenwijs bent geweest. <laughs> ja, anders had, had het waarschijnlijk heel anders gelopen, hè? Ja. Um, ja. Uh, waar gaat de film eigenlijk over, Daniela? Jij, jij bent de actrice in de film. Ja, ik ben jij... een van de acteurs. We ja? spelen met z'n drieën. Ja. En uh, ik speel de moeder. En ik speel Maggie, heet zij. En um, ja, heel tragisch. Maggie heeft een kind verloren en... Zij raakt eigenlijk verstrikt in haar eigen verdriet. En zij heeft nog een kind, maar dat ziet ze niet meer staan. En ja, daar gaat het over. En dat ja, ontwikkelt zich dan tijdens de film. Want ze ziet dat kind niet meer staan... omdat ze zich laat overmannen en meeslepen... door dat enorme grote verdriet van het ja. verlies van die ene. Ja. Dus die andere doet er dan niet zoveel meer toe... op dat moment in haar beleveniswereld, zeg maar? Nou ja, dus of... ze, kan, ze kan er volgens mij niet meer echt bij. Nee, oké. Okay. Ja, en, en um, uh, ik, ben, ik ben kwijt wat ik vragen wilde. Ja. <laughs> Maggie, misschien wel, ja, Maggie verliest zich eigenlijk helemaal in haar eigen verhaal. Ja. Ze blijft helemaal ja. in haar eigen, eigen ja. wereld zitten. En een wereld waarin ja. haar kind er nog wel is. En, ja. Um... ja, ik denk dat de pijn gewoon te groot is van het verlies. Waardoor ze zich eigenlijk verstopt in een fantasiewereld. En dat is bij onze film is dat uh, nou ja, symbool daarvoor is het poppenhuis. Ik wou ik net vragen. Ja. Ja, want ik, heb, ik heb jullie foto gezien met een poppenhuis. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe, uh, hoe toont zich dat in de film? Nou, dat poppenhuis, dat is een exacte replica van het echte woonhuis. Ja. En in dat, in dat poppenhuis leeft uh, Lucas, haar zoontje nog. Oh, okay. En daar heeft ze alles perfect onder controle. Dus alles is daar super netjes. En precies zoals zij het wil. Uh, en dat is eigenlijk gewoon een reflectie van het feit... dat ze dat in haar echte leven dus niet meer heeft, die controle. En dat alles een soort van verloren is. Dus zij focust heel erg op dat poppenhuis. En daar moet alles perfect zijn. En dat probeert ze dan ook eigenlijk zo te maken in het echte huis. Dus ze wil ook dat haar dochter zich op een bepaalde manier kleedt. Dat ze op een bepaalde manier... Eten, dat alles, de meubels op een bepaalde manier staan. Dus eigenlijk komt dat een beetje buiten de werkelijkheid te staan. Ja. Ook dat wordt meegezogen ja. in die fantasie. Ja, Hoe, wel. hoe kom je op zo'n idee, Feerle? Want... <laughs> ja, Feerle. Ja. <laughs> ja, ik denk dat dat, dat, dat sowieso een hele lange weg is. Dat hele schrijfproces is echt zo'n kronkelweg. Het begon ooit met het idee van ik wil gewoon een, een, een, een, een echte zwarte comedy maken met een doorgeslagen huisvrouw die uh, serial killer is. Daar begon het eigenlijk mee. Ja. Ja, en op een gegeven moment ga je dan als maker, als schrijver, ga je nadenken. Want je krijgt een hele hoop vragen van mensen van nou waar gaat het dan echt over dit verhaal? En dan kom je steeds dichter tot de kern. En bij mij kwam al vrij snel naar boven dat ik nou, sowieso moeder dochterrelaties heel erg interessant vind. Maar ook um, het feit dat een van mijn grootste angsten is om mijn zoontje te verliezen. En nou ja, ik heb ook een aantal hele dierbare mensen verloren in mijn leven. Dus ik weet ook wat het rouwproces met mensen kan doen. En ik denk dat zo op, op, ja, door die factoren bij elkaar te stoppen is dit verhaal eigenlijk ontstaan. Dat is inderdaad dan een, een hele lange weg. Het is niet ja. zomaar even van, uh, nou, ik ga zitten en ik ga in een paar weken een verhaaltje schrijven. Dit is echt. Nee. Uh, uh, uh, uh, mede ook wat autobiografie, uh, dus, hè? Wat, je, de, wat je erin meegenomen hebt, denk ik. Ja. Of, maar, ja. En, en natuurlijk ook het, het, het zien van andere mensen, hoe die reageren op ja. dingen. Ja. ja. Nou, ik denk dat dat, dat eigenlijk elke, elk verhaal wat je in film, maar ook in boeken leest, ja. is een deel echt van de schrijver ook. Van zijn beleveniswereld. Ja. ja, kijk, ja. het is natuurlijk ook... dit verhaal is een heel absurd uh, verhaal eigenlijk... want het heeft een heel absurd einde. Ik ga niet verklappen wat het is. Nee, zeker niet. <laughs> maar um, ja, hoe, hoe, hoe gek en, en zo'n verhaal ook is... er zit altijd een kern in van waarheid... die of een schrijver zelf heeft beleefd... of heeft geobserveerd... of op een of andere manier heeft geraakt. Oké. Okay. Dus uh, ja. ja, inderdaad... hier zit veel van mezelf in, denk ik. Ja, ja. Oh, mooi. We gaan weer even naar de muziekje luisteren... en dan komen we straks weer terug. Gaan we weer even verder bomen, want ik word steeds nieuwsgieriger. <laughs> uh, laten we gaan luisteren naar Crush van Jennifer Page. Dit was Jennifer Page met Crush en uh, ik, ik ga weer terug, gauw terug naar mijn tafel. Want uh, mocht u net ingeschakeld zijn... wij hebben hier uh, twee van de dames van de film Troebel aan tafel. De regisseuse en uh, de hoofdrolspeelster, dat is Daniela Onk en uh, Veerle Akkerstaf... is de schrijfster en regisseuse van deze film, Afstudeerproject... Ja. Ze hebben vorige week een grote prijs gewonnen met deze korte film. En het ziet er naar uit, want jullie zitten ook al in de halve finale... Uh, in een Amerikaanse filmfestival. Australisch, oh, dat is, dat is. Oh, sorry. Ja, dat is die Australische. Oh ja, maar weet je wat het is, mensen? D ineens, en, en dat is bij Veerle ook als, als een, een, een grote verrassing eigenlijk gekomen. Ja. Ineens wordt die film overal genomineerd en, ja. en staat hij in allerlei festivals uh, uh, waar hij meedingt uh, naar ja. prijzen. Dus. Ja, Veerle, dat, dat is voor jou ook natuurlijk helemaal uh, als een grote verrassing gekomen. Ja, het is echt krankzinnig dat, gewoon. Ja. Ja, ja. Is totaal, ja, ja, ja. ja, totaal onverwacht. Je weet natuurlijk best wel dat je iets moois hebt neergezet met elkaar, met het hele team. Ja. Hè? Want je had uh, natuurlijk een, uh, een goede actrice achter je. Ik, ja, de andere was... twee acteurs ken ik natuurlijk niet. Maar je had ook een hele goede cameraman ja. bij je, een goede producer. Heel goed. Ja. Dus wat dat betreft zat het wel gebeiteld. Maar ja, ja. Dan, dan verwacht je natuurlijk toch nooit met je eerste project... dat nee. het zich zo gaat ontwikkelen. Nee, wat, dat niet. Uh, uh, hoe, hoeveel, hoeveel festivals zijn er op dit moment waar <laughs> die in opgenomen is, die film? Uh, ik denk dat we nu internationaal zes of zeven festivals draaien. En we, zitten nog, ja, we staan ingeschreven voor ongeveer 30, nog dertig 30 meer. Dus, Echt? Uh, ja. Jeetje. Dus, dus uh, afwachten wat we daar uh, kunnen halen. Ja. Ik verwacht wel dat we nog wel meer geselecteerd gaan worden. Uh, en het is natuurlijk fa ja, fantastisch als we nog meer prijzen in de wacht kunnen slepen. Uiteraard. Gaat hij hier in Nederland ook meedoen met een filmfestival? Uh, de, hopelijk wel. Daar wachten we nog op. Hopelijk in het Nieuw Renaissance Festival hebben we ons voor ingeschreven. Uh, het Rialto hebben we ons voor ingeschreven. Uh, het Nederlandse filmfestival zijn we helaas niet voor uh, geselecteerd. Nou moet ik ook zeggen ja, dat jammer. De, Ja, jammer. ja maar uh. hartstikke maar wie eten, want je moet daar ook opgeven van goh, hoeveel prijzen heb je al gewonnen met die film. En dat was het eerste festival waar we ons voor opgegeven hebben. Ah, uh, die krijgen gespeeld. Respect! nog wel ze volgend jaar nog een keer meedingen. Dus ik ga ze nog even mailen: van, kijk, sorry. Ja, het zou ja. leuk zijn. Gewoon lekker in Nederland. Ja, nee, maar het, ja, het, het, uh, ik hoop dat we met in Nederland ook kunnen distribueren. In elk geval, zodat meer mensen hem hier kunnen gaan uh, bekijken. Ja, geweldig, geweldig. En, en Daniela, jij als actrice, heb jij al uh, reacties gehad op je, op je rol? Nou ja, we hebben vorige, nee, twee weken geleden... een viewing gehad in het dorp. Ja. Uh, en uh, daar kwamen sponsoren en ook wat vrienden van mij... en ook uh, degene die mij gekoppeld heeft aan uh, Veerle. Van, hé, hey, uh, misschien uh, is deze rol iets voor jou... en misschien is deze actrice iets voor jou. En uh, ja, en zij was erg onder de indruk... Van veel haar verhaal en ook ik ken haar al sinds mijn vijftiende. Dat is iets van, wauw Daan, uh, dit, uh, dit is weer een hele andere kant van jou. En uh, wat gaaf om te zien. En, ja, want wat, wat, wat speel je? Uh, ja, je, je zal natuurlijk niet één, één type spelen. Maar normaal gesproken, welke hoek uh, zit jij op acteursgebied? Nou, ik heb de Kleinkunstacademie gedaan in Amsterdam. En ik ja. heb uh, vooral veel musical en veel muziektheater. Ik heb ook nog de uh, Beefies gedaan. Dus dat was vooral comedy. Ja. En uh, daar hebben we, dat is inmiddels wel honderd jaar geleden. Maar daar <laughs> hebben wij nog een... Uh, een award ook mee, een, een beeld en geluid, award mee gewonnen. Toen dachten wij ook van, nou, ons kostje is gekocht. Dit wordt de serie, een muzikale serie met de Biefies, met uh, Aniek Boer ook. Die kennen jullie misschien nog wel, want die hebben ja. ook in Zandvoort gewoond. Ja, ja. Dus uh, ja, dat was uh, veel comedy, veel licht, veel uh, muziek, veel uh, en die ja. serieuze kant. Dit, dit is een hele serieuze rol, weliswaar met Komische elementen veelen. Want dat oh, dat, echt... dat wel? Nou, niet uh. per se bedoeld. Maar er zitten wel fragmenten in die ik zelf toch grappig vind. Ja, maar je houdt dat kent. toch altijd. Dat, ja, een is misschien, serieuze... ja, ja. dat is misschien ook mijn karakter dat ik daarna op zoek ben. Maar ja. um, vond ik wel, ja. Dus dit um, was eigenlijk best ook wel een uitdaging voor je. Ja. Dus die, die, die serieuze kant van mij, die, die er gewoon is hoor. Want ik ben hartstikke serieus. Maar die... Um, ja, die is op het toneel nog niet zo heel erg aan bod gekomen of, of op film. Nee. Ja. Dus was... maar, maar de mensen die jou dus uh, gevolgd hebben in je carrière en je kennen... die, uh, die hebben hier dus wel heel positief op gereageerd. Ja. ja, een andere vriendin van mij die zei zelfs... nou Daan, volgens mij uh, ligt er een nieuw pad voor je te wachten. Ja, nou ja, duidelijk, want uh, anders... Uh, kijk, je kan als regisseur en schrijver nog zo goed zijn... maar ja, als je acteurs het niet weten uit te dragen... Ja. Ja, dan ben je ook nergens, hè? Dus uh, het, het, is nee. een, het is een ja. samenwerking van alles. Tuurlijk ja, is het een samenwerking. Van geluid en licht ja. en, en, en make-up. camera, make alles. Ja. alles ja, als, ja, je, het... als je bijvoorbeeld ziet hoe ik eruit zag. Echt, ja. Nou ja, ik lijk gewoon niet eens op mezelf. Ik bedoel... Ja ik, zag, ja ik zag er zo anders oh, uit ik ben zo nieuwsgierig ja. naar ben ik vond die heel oud nou ja goed ja. misschien ben ik dat natuurlijk ondertussen <laughs> ook wel maar dat, dat overviel <laughs> me wel een beetje bij de, bij ja. de eerste viewing maar ja. Ja. Ja, ja precies ja. Ja, ja ja maar dat ja weet je dat haar en dat, dat, ja, dat, je ja. wordt ook gemaakt door wat je aan hebt de lichtinval de ja. hoek waarvanuit Veerle laat filmen uh, ja. het is echt zo'n ja samen Ding. Ja, het wordt een complete illusie natuurlijk die je ja. hebt. Ja. Een hele andere wereld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja het, zoals ik het begrepen heb, is het natuurlijk eigenlijk. Heel triest wat er gebeurt. Dus dan kan je moeilijk uh, als een soort comedienne uh, lachend springend <laughs> doorheen gaan uh, stampen. Want nee. dan verlies je je boodschap. Het, ja. het verhaal nee. moet natuurlijk helemaal kloppen. En ja. dat moet je allemaal met elkaar. Ieder draagt daar zijn steentje ja. in bij. En ja. als eentje het verliest, dan valt natuurlijk het hele domino-spel om. En ja. nou, Veerle dus, heeft het ons acteurs niet makkelijk gemaakt. Want er was nauwelijks tekst. Dus het, ja. is, het is... Ook nog ja Het is heel dus veel non-verbaal ja, ja Heel non-verbaal. Ja, ja. non en dat is heel moeilijk acteren. Nee, dat is heel Niet? makkelijk. Was het heel voor jou makkelijk. heel makkelijk? Ja. <laughs> tuurlijk, Echt? tuurlijk, Daniela. Oh. <laughs> maar goed, uh, het, het, het, het is je gelukt. En het is uh, veerlijk gelukt. Ja. En we gaan straks eens even verder praten over... Uh, of er nog meer op stapel staat. We gaan even een, uh, weer een nummer draaien... en dan kijk ik even naar Lea. Want Lea, heb jij nog een blokje nieuws bij je? Jazeker. jazeker. Ja? Wil je dat nu doen of zeg je draai nog maar eerst een liedje? Nee, laten we dat gewoon gelijk even doen. Ja, we gaan meteen even dan een blokje nieuws met Lea. Woningbouwvereniging De Kei... nodigt al haar huurders in Zandvoort uit... voor een informatieavond over het mogelijke vertrek van De Kei. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 september om 7 uur in het NH-hotel. Vorig jaar heeft de KEI laten weten dat ze de sociale huurwoningen in Zandvoort... wil gaan overdragen aan een woningcorporatie die actief is in de regio Kennemerland. Op de informatieavond zal bekendgemaakt worden... welke stappen de KEI en de huurdersplatform Zandvoort de afgelopen periode hebben gezet. Tijdens de avond kunnen huurders kenbaar maken wat ze belangrijk vinden... en wordt antwoord gegeven op vragen... In de zaal is plaats voor ongeveer 200 mensen, dus vooraf aanmelden is verstandig. U weet dan zeker dat u deze informatieavond kunt bijwonen. Aanmelden kan via zandvoortdekai.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en het aantal personen. Dankjewel. Oh. Dankjewel, Lea. We gaan luisteren naar Leonard Cohen met Take This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 There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Take this waltz, take this waltz, with its own, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own.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 This once, take this waltz, take this waltz It's yours now, it's all that there is hey, Yeah, yeah, Leonard Cohen Helaas is zij ons ontvallen. Maar take this world. Hier op ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. En we gaan weer lekker verder kletsen... naar dit mooie nummer met Veerle Akkestaf... Daniela Onk en Lea Bos. En we gaan nog eventjes verder praten... over die prachtige korte film... die zo'n mooie prijs in de wacht heeft gesleept. Vorige week... En met het vooruitzicht op waarschijnlijk nog veel meer prijzen. Want hij doet de, de film doet mee met een heleboel filmfestivals. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar... Wie denkt dat uh, Veerle uh, Akkerstaf, de regisseuse en schrijfster van deze film... nu rustig thuis op een stoel gaat zitten wachten hoe het zich ontwikkelt... en <laughs> kijken hè, wat we daarna eens een keer gaan doen, die heeft het hartstikke mis. Ja. Want inmiddels is er alweer van alles aan de gang, op een, op, uh, weer op filmgebied. Maar dan heel ja. nieuw, hè? Ja, nee, de, de droom voor mij is sowieso om echt een speelfilm te gaan maken... En nou, eigenlijk het allerliefste wil ik dat doen uh, in Tibet, waar mijn man ook vandaan komt. Mijn man. Uh, uh, beter ja. dan zo uh, net uh, om de, de om de hoek. Helemaal in Tibet? Ja, dat vind jij ook leuk. Ja, <laughs> maar ja Tibet. want uh, jouw man, uh, jouw, uh, uh, uh, uh, die komt daar vandaan. Jij ja. hebt daar tien jaar gewoond, ja, hè, geloof Klopt. ik. Klopt. En uh, ja, wij, wij, mijn man komt echt uit een, een bergstam die heel erg afgesloten is van de buitenwereld. Dus. Ik voel ook echt dat ik de enige persoon ben op aarde letterlijk die deze film zou kunnen maken. Omdat er ook zelfs de Chinese filmmakers kunnen daar niet komen in dat gebied. En je, die, die, Ook die stam is heel afgesloten. Um, en je moet daar echt lid van zijn. Wil je daar iets kunnen doen of wil je dat kunnen uh, bezoeken eigenlijk? En dat is zo'n mooie kleurrijke wereld met, met shamanen en Himalaya-gebergden. En hele mooie rituelen en legendes. Dus ja, mijn, mijn creatieve brein die straat op springen. En ik wil gewoon, <laughs> ja. uh, dat wordt het volgende project. Ja. Jeetje, wat, wat, uh, wat uh, ja. Ja. indrukwekkend. Ja. En, en wordt het dan een soort docufilm? Of uh, gaat het echt wel een verhaal worden in, in, in de fantasiesferen? met een gebruikmaking van, van de tradities en de levensstijl daar? Ja, ja. Of heb je dat nog niet helemaal uh, voor uh, je? Oh, nee, okay. ik, uh, nou, ik ben echt een fictieschrijver. Dus dat wordt zeker een, een fictieverhaal. Maar wel echt gebaseerd op de cultuur en de lokale verhalen daar. Dus het wordt een uitdaging om een nou ja, toch wel prikkelend uh, fictieverhaal te schrijven... wat ook overeenkomt met de cultuur daar... Uh, en waar ook echt die cultuur tot zijn recht komt. Maar um, ja, dan ben je in die omgeving. Je, ga, je, je gaat aan die film beginnen. Hoe, hoe ga, ga je de lokale mensen ook uh, vragen om te acteren? Ja, zeker. Of, ja, ja, dus we willen zoveel mogelijk gebruik maken... ook van lokale uh, mensen daar. Als ze, zowel als acteurs als deel van de crew. He, en vooral als we het hebben over styling... over uh, production design... Dat soort werk. Uh, de technische crew echt voor mijn DOP en producent zou ik wel echt graag uit Nederland mee willen nemen. Omdat dat ook gewoon fijn is qua communicatie. Mm -hmm. uh, maar zoveel mogelijk willen gebruik maken van de mensen daar. En vooral ook de jeugd stimuleren om mee te doen aan dit soort nou ja, internationale projecten. En hun ook de kans te geven om zich op dit vlak te ontwikkelen. Maar je zegt net het is een beetje een afgesloten gemeenschap. Ja. Leefgemeenschap. Um, in hoeverre staan zij dan dermate in contact met de buitenwereld... dat ze hierin mee kunnen komen? Nou ja, ik denk zoals overal ter wereld... dat je zelfs op de meest afgelegen plekken heeft... iedereen een satellietschotel en tegenwoordig een smartphone uh, met internet. Dus uh, wat dat betreft, hoewel er fysiek weinig mensen van buitenaf daar komen... Uh, ...komt de wereld wel binnen natuurlijk via het internet. En zijn ze wel bekend met Hollywood en met alle acteurs uh, en alles wat er gaande is. Ja, sorry hoor, ja. dat ik misschien denk je van, nou wat een misplaatst beeld. Maar uh, uh, ja, ineens kom je met zo'n verhaal. En dan ja. moet je een beetje proberen iets te vormen van, ja, hoe zit het dan hè, met zo'n... Ja. Uh, ja, nee, en ik denk dat het het droom is van heel veel, vooral de jonge generatie daar... ...om ook de wereld in te kunnen gaan en... Um, nou ja, vooral het maken van films is iets wat zo ver van hun bed staat, maar wat ze zo ontzettend ook interessant vinden. En daar kom ik dan ook weer, daar kan ik me zo goed in vinden, omdat ik dat zelf ook heel erg heb gehad. Dat filmmaken, ik dacht altijd dat kan ik niet. En dat is voor mensen die in Hollywood wonen of heel rijk zijn. Ja. Of uh, nou ja, ik, ik dacht dat is niet haalbaar. En nou ja, kijk nu wat er nu gebeurt. Dus ja, die energie, die zou ik ook super graag met hun daar willen delen. En, ja, ja ik, begrijp, ik begrijp je punt. Uh, ja, en, en, en daar zit het hem ook natuurlijk. Hè? Dicht bij jezelf blijven, ja. bij je eigen wensen. Kijk, ja. je bent natuurlijk. Uh, je bent niet als, als 18-jarig meisje daarmee begonnen. De, nee. Je zat in een heel andere hoek. Ja. Hè? Je was uh, docenten Engels ja, in klopt. China. Ja. Daar heb je tien jaar gewoond. Ja. Je man ontmoet. Ja. En jij weet nu dus ook als geen ander uh, dat ook iemand die toch een totaal ander leven leeft in Tibet. Want ik ja. denk toch dat het heel anders is dan hier. Ja, en hij is toch hier naartoe gekomen voor jou, neem ik aan. Ja. He heeft hij last gehad van een cultuurschok? Of... Ja, heel erg. Heel ja, heel dat erg kan ik ver. me wel voorstellen. Ja. Ja. ja, en het is eigenlijk nu, want we zijn nu... Uh, vijf of zes jaar terug in Nederland. En het is nu pas dat ik merk dat hij dat echt begint te aarden hier. Maar dat is, ja, dat is een lange weg uh, geweest. Dat kan ik ja. me goed voorstellen, want het is natuurlijk ja. een totaal ander leven. Ja. En, en je kinderen, zijn die hier geboren of uh, zijn die in China geboren? Ja, we hebben drie kinderen, waarvan ja. twee in China zijn geboren... en daar ook nou, het grote deel zijn opgegroeid. En die hadden ook wel wat moeite om hier te aarden... maar die hebben dat eigenlijk heel snel gedaan. Die zijn echt fantastisch, ik ben echt zo trots op hun ook. Ja. En uh, Jules, die ook meespeelt in de, de film trouwens, als uh, Lucas het zoontje... Die uh, zit hier op de Oranje Nassau School. En die, ja, die doet het ook fantastisch. Maar die is gewoon hier geboren. Ja, ja. Mooi, mooi, ja. mooi. Ja, dus ook uh, daarin weet je uit de ervaring. Uh, uh, dat, dat het ook kan, hè? Ja. dat je ook je geluk dan elders, wat je net omschrijft, ja. dat, dat de jeugd daar dat ook eigenlijk wel ja. een beetje ziet als een droom. Ja. Dat het voor hen ook best mogelijk is hè? Om, ja. om die wijde wereld in te gaan en ja. te doen. Ja. Ja. Ja. Wanneer, uh, heb je al enig uitzicht op wanneer je een start kan maken met de film? Of is het allemaal nog heel pril? Nou, het is nog pril. Ik denk dat het belangrijkste nu is om het plan goed te gaan formuleren en dan op zoek te gaan naar producenten en vooral investeerders. Ja. Het zal niet een hele dure film worden. Kijk, normaal een speelfilm dan praat je over miljoenen. Ik denk dat wij dit voor een paar ton zouden kunnen realiseren. Dat klinkt nog steeds heel veel. Dat is natuurlijk een hoop geld, maar goed. Er zijn uh... dagen dat ik het niet in mijn hand heb. Ja. Nee, ik heb ja. het niet. <laughs> um, maar goed, het is zo'n uniek ja. project. En ik hoop ook echt dat we daar uh, nou ja, goede investeerders voor kunnen vinden. Omdat het is wel iets waar we echt mee naar een kan of een, uh, he, een uh, nou ja. Ja, en wat dat betreft, uh, ja. wat dat betreft loopt je reputatie je nu natuurlijk al vooruit. Want uh, je hebt natuurlijk al met, met je afstudeerproject... enorm veel indruk achtergelaten en gemaakt... Dus waarschijnlijk is dat voor sponsoren ook dan een, een, een reden... Om, om wat sneller in te stappen met een productie van jou. Ja, ik hoop het. Is het ja, gewoon uh, ja. Ja. doen. Vertel, gewoon is, doen. Uh, ja. Ja. Ja, Vertel eens Veerle, waar, wat, wat is concreet je wens? Wat, wat wil je vragen aan uh, investeerders? En hoe wil je dat gaan, gaan uh, neerzetten? En wat neerzetten, wat bedoel je ermee? Nou, uh, uh, uh, waar kunnen sponsors zich melden? Mensen die zeggen van... nou, dat, dat, dat, ga, dat project, daar ga ik in mee financieel. Oh, nou, ja... Uh, yeah. Ja, de <laughs> nou, voorlopig bij Veerle zelf. Maar ja. daar, ze gaat het ja. nog allemaal organiseren... hoe dat dan precies stap voor stap moet. Volgens mij ga je maar nog... Uh, als een... iemand geïnteresseerd is... dan kunnen ze natuurlijk jou alvast een mailtje schrijven... van luister ja. Veerle, ja. hou me op de hoogte. Ja. En als het zover is dat je, dat je echt om de financiën komt... Ja. schrijf me dan. Ja. Waar kan iemand dan zich, zich bij jou melden... van ik ben in ieder geval geïnteresseerd om te investeren? Ja, nou, ze kunnen mij sowieso... Op Facebook bij Veerle Akkerstaf. Ja. Um, of onder Blurred, de movie. Daar hebben we ook onze uh, Het Troebelpagina. Um, en ja, wie weet, is, mogen ze Zandvoort FM contact. Jullie hebben ook mijn uh, uh, gegevens. Nou, dat, dat wordt dan uh, gewoon op mijn eigen Echt? konto. Dan kan Echt? ik ze wel uh, door, uh, doorzenden. Uh, maar ik heb hier ook een e-mailadres. Een, uh, e Mag ik dat ja, doorgeven? Zeker. Dat is v.v. Akkerstaf, met CK K en -f, F, dus V.V.Akkerstaf. Apenstaartje, VAProductions.nl yes. nou, Als u daarna even naartoe mailt en uw adres achterlaat... of uw naam en even vermelden dat u geïnteresseerd bent... om te uh, investeren in de film in Tibet, dan... Uh, dan neemt Veerle vanzelf contact op wanneer het zover is. Ja, nou hoe ja, vet toch? zou dat ook zijn. Zandvoort, Ghost Tibet, uh, jongens. Jee, <lacht> yeah, yeah, yeah, ja, ja, ja. Nou, dat, dat, dat, yeah. uh, nou ja, dat, dat is nog even niet te bevatten. Yeah. Nee. Maar ik neem aan dat je tegen die tijd weer even van ons van je laat horen... Duurlijk. zodat we het er weer even over kunnen hebben. Ja, tuurlijk. Ik vond het in ieder geval heel bijzonder... dat jullie hier vandaag onze gast zijn. En uh, hebben willen komen vertellen over... Uh, de laatste ontwikkelingen en ja. over jullie prijs die je gewonnen hebt. En natuurlijk van harte gefeliciteerd. En we gaan gigantisch mee zitten duimen voor de volgende... Uh, ja. uh, filmfestivals. Ja, hè? Ja. Vooral die Australische, die is ja. heel belangrijk, geloof ik. Ja. Nou ja, Amerika natuurlijk ja. ook. Het, het, het klinkt uit. allemaal ja. als een sprookje. Het, ja. Ik kan me voorstellen dat het, uh, dat het heel moeilijk is om te landen in je bovenkamer. Ja. Dat, het, dat het echt gebeurt. Ja, dat ja. Nou, en we zullen jullie ook op de hoogte houden van wanneer die in Nederland uh, beschikbaar is. Ja, graag. Dus, uh, ja. Ja. ja, leuk joh. Ja, dat, uh, ik denk dat heel Zandvoort uh, daar naartoe, wel naartoe <laughs> moet, hè? Om het te gaan zien. Moet. Ja, ja moet, moet. Nou, wie weet dat we het circus ook zover kunnen krijgen. om hem nog een keer te vertonen binnenkort. Nou, dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig. Daar zit ik vooraan hoor. Ja, ik maar ja. zeg, Ferle, uh, ja. Daniela, dank voor jullie komst. Heel graag gedaan. En ik wens jullie ontzettend veel succes in de toekomst. met deze film. maar alle andere films en producties die er nog op jullie pad gaan komen. Ik vond het een genot om jullie te hebben leren kennen. En. Uh, ik zeg toi, toi, toi. Ja, dankjewel. <laughs> ja, lieve mensen. Dit waren uh, Veerle en Daniela. En uh, wij gaan gauw even naar de Doors luisteren met People Are Strange. En dan gaan we, denk ik, nog even naar Lea voor een nieuwsblokje. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly.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 See you crystal clear Heb jij nog een heel kort berichtje? Want we gaan straks uh, richting het NOS-journaal. Uh... Ja, ja, heb ja, je heel kortje. Ja? Uh, bij de Melkbrug in Haarlem is maandagavond het persoon te water geraakt. Een traumahelikopter is uitgerukt om hulp te verlenen. Vier omstanders zijn in het water gesprongen om de drenkeling te redden. Vervolgens is het slachtoffer gereanimeerd door politieagenten. Daarna kon de drenkeling overgebracht worden naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer in het water is beland. Jeetje, het zal je gebeuren, hè? Ja, werkelijk. Ja. Zo, fiets je lekker en ineens uh, heb je een nat pak, zeg. Niet ja. te geloven. <laughs> ja, nou ja, we hopen dan dat het voor die uh, meneer of mevrouw uh, goed is afgelopen. Want dat vertelt het verhaal niet, hè? Nee, het, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, <laughs> mensen, hier uh, natuurlijk bij Zandvoort luncht. We hebben net gesproken met de dames van de film Troebel... die een mooie prijs hebben gewonnen in Australië. Oh nee, in Australië zijn ze naar de halve finale. Ja. En uh, ja, ze staan nog op het punt om veel meer mooie prijzen te winnen. We houden contact met ze. En uh, ze is al, uh, dan heb ik het over vele Akkerstaf, bezig met een, de voorbereidingen... voor een nieuwe film in Tibet, Tibet? zoals we ja. konden horen. We gaan zo uh, naar het NOS-journaal en de reclameboodschappen. U, uh, u ziet en hoort ons uh, na deze reclameboodschappen weer terug... En Lea heeft dan nog wat nieuwtjes en het weerbericht. Ja. En we hebben natuurlijk allemaal heerlijke plaatjes bij ons. Dus blijf afgestemd op zfmzandvoort.nl of zfm-live.nl 106.9 of 104.5 kanaal 40 via Ziggo. Ik zou zeggen tot strakjes.